En nogmaals bedankt dat u mij hebt laten afhalen van het vliegveld. Het oh, is een plezier. Uh, wij hoorden van die bedreiging. Amsterdam telefoneerde ons. Een uh, drink? Ja, kan ik best gebruiken. <laughs> Met of zonder huis? Ik schik me naar de gewoonte van het land. Dat mm, is geen Heaven nice. Heavens, Eddie. En hoe was uw trip? Uh, ja, ja. Mag ik meteen van val steken? Heb ik je Met de deur in huis vallen? Oh, no, no, no. <laughs> Nee, ik bedoel, can we talk shop? Oh, oh, by all means. Alsjeblieft. Proost, zegt zijn holland, niet proost. Cheers. Ik euh, heb u superieur al gezegd dat ik u niet veel van dienst zou kunnen zijn. Mm. Het British Museum heeft aan de Universiteit van Amsterdam een mummie geschonken. Een koningsmummie van het pygmeën op haar hoofd, koning Potentomig. Ik weet het. Ja, ja, ja. ja. En dat ding is koud in Amsterdam... of iedereen die ermee in aanraking komt krijgt een geheimzinnige ziekte. How funny. Ja, en het is nog veel funnier dan u denkt. De ziekte wordt veroorzaakt door gif. En daar gaan de slachtoffers van zingen. Zingen? Wie had het over zingen? Weet u daar meer van? Nee, ik weet alleen wat ik ben verteld door uw collega vanmiddag. En ik heb hem al gezegd... ik denk niet dat ik van veel hulp kan zijn. Dus dat verschijnsel met die mummie heeft zich hier in Engeland niet voorgedaan? Dat zingen met die mummie? Uh, nou, ik, ik heb er niets van gehoord. Jammer. Anders hadden we misschien wat gegevens kunnen uitwisselen. Ja, dat weet ik. Weet u wat zo merkwaardig is? In alle gevallen zaten de slachtoffers in een afgesloten ruimte. En toch is hen op een of andere manier een wond toegebracht. Waardoor ze het gif in het lichaam hebben gekregen. Interesting. Ja. Allemaal dezelfde soort wond. En allemaal op dezelfde plaats op het linkerdijbeen. Op het linkerdijbeen? Ja. Nee, niet in de hals? Zullen we niet liever open kaart spelen, collega? You mean... Er hebben zich hier in Engeland dus ook vergiftigingsgevallen voorgedaan? Uh, een paar, ja. Hoeveel? 23. 23? Ja. Nou, dan zal ik wel degelijk iets van u kunnen opsteken. Ik betwijfel zo. Ons onderzoek is op niets uitgelopen. Dan zou ik in de eerste plaats wel eens willen weten... hoe je die zaak buiten de kranten hebt kunnen houden. Een aantal kranten hebben zelf de expeditie georganiseerd en gefinanceerd. Toen alles nog goed ging, is er genoeg over geschreven... tot en met de aankomst van de drie Mummies in Engeland toe. En daarna werd alles een beetje ja, gecompliceerder. En, en toen hebben ze er verder maar het vrijge toe gedaan. Ik moet zeggen, niet in de laatste plaats op mijn aanraden. ...was het misschien ook op uw aanraden dat een van die mummies... ...waarschijnlijk de gevaarlijkste, of de enige gevaarlijke... ...maar zo gauw mogelijk weer, weer geëxporteerd is? Ja, ik suggereerde dit eens aan de verantwoordelijke instanties. Misschien hebben ze mensen gestie serieus genomen. Mm, nou, dan wordt u bedankt. Dan bent u wel een beetje hulpschuldig, zou ik zo zeggen. I told you. Ja, ja, ja. ja. 23 gevallen, geen, geen enkele aanwijzing. Nou, geen enkele. Wat dan bijvoorbeeld? Nou ja, wij hebben die dreigbrief waar ik over sprak. Daar is het eigenlijk allemaal mee begonnen. Ja, wat stond er eigenlijk in? En tegen wie was die dreigbrief gericht? Tegen dokter Limmenden. Hij was de leider van de expeditie naar de wouden, samen met Colonel Is hij later ook een van de slachtoffers geworden? Ik bedoel, is die bedreiging, is die uitgevoerd? Limmenden was het allereerste slachtoffer. Daarna is ook Blieke vergiftigd. En alle zestien leden van de expeditie. Ja, je zou dus zeggen dat het systeem in zit. Maar die andere vijf? Die hadden er eigenlijk niets mee te maken. Incidentele gevallen, zou je kunnen zeggen. Een paar van het museum, een nachtwaker, een student. student? Yes. Ja, hij, hij wilde mummies bestuderen en is toen ook geïnjecteerd met dat geheimzinnige gif. Hier, hier is die brief. Zo, dan kunnen we bij het begin beginnen. Ja. natuurlijk. Dank u. Everyone who has to do with, uh, iedereen die iets te maken heeft met de ontvoering van de heilige mummie van koning Potentomig... ...zal ten ondergaan aan zijn wraak. ondertekend Amor Samos Ossipotep de 11e. Is dat alles? Yes. Ja, en die Amor Samos die heeft woord gehouden. Alsjeblieft zien. En wanneer zijn al die slachtoffers gevallen? Een maand geleden... Is het begonnen. Het is een, een dag of tien doorgegaan tot we de kist met de mummie dicht en verzegeld. Ja, gelukkig maar. En die twee andere mummies? Ja, die schijnen geen kwaad te doen. Ze staan nog steeds in het museum. Een maand geleden dus. Hè? Hoe is het met de slachtoffers? Die zijn opgenomen in een speciale kliniek. Ze leven dus de... nog, allemaal. Ja, een paar zijn er heel slecht aan toe uitputting naar Ze moeten kunstmatig gevoed worden en ze worden ook kunstmatig in slaap afgebracht. En Voor de rest doen ze niet anders dan zingen, tot ze daarbij neervallen. En tot nu toe is er niemand in geslaagd dat gift te analyseren? No, sir. Dus als ik het goed begrijp, is er geen woord uit te krijgen, uit die mensen? Hmm, ze staren maar voor ze uit. Het is of ze niets zien, niets horen, ze reageren nergens op, laat staan op vragen. Voor dat, laten we zeggen, ongeluk... ...hebt u toen nog met Limmingdon of met Blieker kunnen spreken? Nauwelijks. En niemand vatte die bedreiging ernstig op, je nou... Know. Ook de mensen van de expeditie zelf niet. Ik heb een kort gesprek met Blieker gehad, dat is eigenlijk alles. Dan zullen we dus toch de oplossing van het raadsel in de binnenlanden van Afrika moeten gaan zoeken. Nou, ook daar zult u niet veel verder mee komen, sir. De mummies waren in bezit van een stam, de oost En bij een poging om te verhinderen dat hun reliquieën werden weggevoerd, en zijn ze allemaal gesneuveld. Aha. Blieker heeft dus een hele pirmeestam uitgemoord om die dingen mee naar Europa te kunnen nemen. Nou, geen wonder dat dan... Uit uh, gesteld, collega. Uit als crew. Even kijken. Hier is het procesverbaal van mijn gesprek met Blieker, alsjeblieft. Ah, hier hebben we het. Uh, kwamen in drie kano's de rivier afzakken. Uh, ...werden we plotseling aangevallen door de bevolking die zich in bomen en struiken verborgen had gehouden. Uh, ja. waren, kennelijk, huh? waren kennelijk gewaarschuwd? Door wie weet ik niet. Zeker niet door die Hollandse missionaris die ons op het bestaan van de unieke mummies attent had gemaakt. Door de Nethebbes misschien, hoewel die in staat van oorlog waren met de Ossipoteps. Uh, enkele serges uh, en... Uh. Tot wij er zeker van waren dat ze allemaal waren uitgeschakeld. Niemand heeft kunnen ontsnappen. In een hut even buiten de woonkraal vonden we drie munities, zoals de missionaar ons had gezegd. Enzovoort. Ja. Ja. Nou, vrijstaaltje van antropologisch onderzoek. Wie wist er daar allemaal van? Alleen de expeditieleden. En van hen heeft niemand daar in het openbaar ooit over gesproken, dat weten wij zeker. Limmingden heeft vlak na de terugkeer van de expeditie een lezing gehouden voor de BBC... ...maar daarin heeft hij over de incident gezwegen. Heeft u een tekst van die lezing? Ja, ik heb daar een opname van, als u die misschien wilt horen. Ja, graag. De opdrachtgevers, een aantal kranten, hebben natuurlijk ook in alle talen over gezwegen. I'm afraid, sorry. ja. En toch lijkt het nu duidelijk een wraakoefening... Wat waren de omstandigheden waaronder die... Uh... Nou, na die drive-brief en ik heb u al gezegd, die werd niet ernstig genomen... ...hebben wij toch voor alle zekerheid aan dokter Limmingdon... ...een kolonblieke politiebescherming gegeven. Uh, Limmingdon had toen de mummy in huis. En de tweede avond kwam de dienstdoende agent melden ...dat er misschien iets niet in orde was. Hij hoorde zo'n merkwaardig gezang achter een van de ramen. We zijn gaan kijken en we vonden de dokter zittend op een stoel... ...met de mummy als een pop in zijn armen en maar zingen. Uh, ah, hier komt dus een... En de deur gesloten, geen sporen van inbraak of iets dergelijks? Inderdaad. Onze man heeft niets verdachts gezien. Uh, we laten ook niets kunnen vinden. Dus nou, well, dit was dan, ja. luisteraars, was een voorbeeld van een rituele dans bij de tabus. U kunt zich voorstellen hoe primitief het leven van deze pigmeën stam hier in het die oerbouw is. Onze gastheer... Fabriacobus, Jacobus, een Hollandse prater die hier al jaren een missiepost leidt... ...vertelde ons dat er in de buurt nog een andere stam huiste, de Ossipoteps. En op een morgen zakten wij in drie kamers de rivier af. Al gauw hadden wij de nederzetting gevonden. De bevolking was kennelijk van onze komst op de hoogte gesteld. Het is wonderlijk hoe snel in het oerwoud berichten worden doorgegeven. Soms worden daarvoor nog tamtams gebruikt... Die, die Nederlandse pater, heeft u geprobeerd daar contact mee te krijgen? Ja, yes, wij hebben geprobeerd inlichtingen over hem te krijgen... maar hij schijnt teruggegaan te zijn naar uw land. In ieder geval, hij is niet meer daar. Ja, daar moet ik toch het mijne van hebben. Heb ik like je paal? Nee, nee, nee, nee, nee, nee niets. De hele bevolking stond ons juichend op te wachten. De hele dag zijn wij hun gast geweest... en toen wij vertrokken kregen wij een heel bijzonder geschenk mee. Drie mummies... Waaronder het gemummificeerde lichaam van koning Potentomo, een pigmeën vorst die honderden jaren geleden in dit gebied regeerde en zijn beide vrouwen. Er zijn aan deze mummies een aantal legenden verbonden, zo hoorden wij later van vader Jacobus. Zo zou de koning nog steeds een rol spelen bij het oplossen van geschillen tussen de stamleden bij een soort primitieve rechtspraak. Tijdens ons verblijf bewonderden wij de jachtuitrusting van de Ossipoteps. Pijl en boog, verschillende soorten speren en knossen. Zij kennen, evenals bepaalde indianestammen, verschillende soorten verlammend gif... waarmee die pijl- en speerpunten worden bewerkt. En ook bij hen weer rituele dansen. Behalve slaginstrumenten kenden zij ook primitieve fluitjes die ongeveer zo klonken... Ja, dat is dan weer een heel andere lezing van het verhaal. Yes, Dr. er was voorzichtiger. Uit. Maar toch, dat verhaal, alle elementen zitten erin. Verlammend gif, primitieve rechtspraak. Dat u daar niet uitgekomen bent, er moeten toch mensen genoeg rondlopen die daar iets meer over zou kunnen vertellen. De enige antropoloog die gespecialiseerd is in de Ituri-stammen is Limingdon. Toen er nog niets gebeurd was, hadden we geen reden om hem te ondervragen. En nou er we wel eens iets gebeurd, kunnen we hem niet meer ondervragen. Hij was de eerste slachtoffer. Berekening? Of toeval. Uh, ja, wilt u dit Omdat nog verder horen? Nee, nee, dank u. Niet. Nog iets van belang over die uh, Ossipoteps? Uh, nee. Hm. En de volgende slachtoffers? Hoe is dat dus dan? Wel, de mummy is toen in handen gekomen van Colonel Brieke. Hij wilde hem verkopen aan een antiquaire. Na de onderhandelingen werden zij beiden zingend bij de kist aangetroffen. Ja, en verder. Nou, toen werd besloten de mummy aan het museum te schenken... De andere twee waren er al, die uh, vrouwen van de koning, zou ik dat maar zo zeggen. Hm. Het was een, een kleine stuk besloten plechtigheid. Alleen de leden van de expeditie waren weer Verder niemand. Niemand van de jaart ook? Uh, nee. Nee, nee, nee, nee, nee. Ook al omdat we toen al besloten hadden aan de zaak geen rugbaarheid te geven... om begrijpelijke redenen. Zeer begrijpelijke redenen. Hm. Dus na de plechtigheid zat iedereen te zingen? Yes, everyone. Yes. En na nog een paar calamiteiten is de mummy opgeborgen in de kluis. En later... ...op uw instigatie naar Nederland gestuurd. Yes, indeed. En de mummy die is hier verder niet onderzocht? Uh, Dr. Lennenden heeft voor dat uh, ongeval... ...wat metingen verricht en rentgenfoto's laten nemen. Ja, ja, ja. Onze eigen prof wou er ook al niet in snijden. Heb ik gepraat? Nee, uh, nee, Heeft u die foto's hier? Ja, uh, yeah, ja, ze zitten in de file. Even kijken. Ja, Alstublieft. Hmm. Hmm. Ja. Zeg, wat is dat voor een vlek... Hier, links, in de borstkas. Um, dat moet de kogel zijn waarmee de man in de tijd is gedood, ja. Dat staat in het bijbehorend rapport, uh, ja, ja, Dank u. Mag ik daar een kopie van hebben? Alsjeblieft. Anything else? Waar worden de slachtoffers gepleegd? Uh, I'm afraid I can't tell you. Waar? Ik heb u al gezegd, een kliniek even buiten Londen. Wij ja. houden de plaats strikt geheim. Kom, kom, collega, een beetje meer medewerking graag. Ja. Ik, ik heb de indruk dat u zelf maar al te veel belang hebt bij dat geheime gedoe. 23 onopgeloste aanslagen is nogal een blamage voor een inspecteur van de Scotland Yard. Uh... En als iemand daar eens achter zou komen... Ik, ik, ik zal u zeggen waar de kliniek is. Graag, ja. Als u er verder met niemand over praat. Ik ben u bijzonder dankbaar. En als we de zaak tot een oplossing hebben gebracht, dan zal ik u laten weten hoe... Believe me. Wij hebben alles gedaan wat wij konden. Wij hebben nog een arrestatie verricht. Aha. Een, een vent die rondscharrelde bij het huis van Blieken op de avond. En? Een en fantaas detective schrijven. Dan weet u het wel. Liet zijn hond uit. Precies daar beweerde dat hij iemand had horen fluiten. Zo. Procesverbaal? In, In the file. Kan ik er ook een kopie van krijgen? Sure. Mag ik even gebruik maken van uw telefoon? Of course. Okay. Inspecteur. Hallo? Hallo? Hoofdbureau van politie Amsterdam. Inspecteur Bojarski hier. Is commissaris al er nog? Kijk even voor me, wil je? Ogenblikje. Ja, poessiat hier. Commissaris? Ja, Jaski, lichtpuntjes? Ja, ik ben bezig, ik ben bezig. Misschien. Kunt u laten nagaan bij de verschillende organisaties die missionarissen uitzenden of er misschien iemand bekend is onder de naam Vader Jacobus? Vader Jacobus. Ja. Rooms, katholiek, wat anders? Ja, geen idee. Hij moet tot voor kort een missiepost gehad hebben in het Ituri-gebied. Een Hollander. zijn net teruggekomen te zijn. We doen ons best. Verder nog iets? Ja. Dat het veel erger is dan we konden denken. Maar ik krijg hier een enorme medewerking van de jaart. Geweldige speurders hier. Ja, daar kan je dan nog iets van leren, jij. Ik hoop dat u die Pygmeenpaten kunt vinden. Dat moet niet zo moeilijk zijn. Ik hou contact, hè. Goedenavond. Ja. Thanks a lot, inspecteur. En nu die kliniek. Ja, dat is toch een beetje te laat voor, denkt u niet? Het adres graag. Kan ik er morgen ontvoegen meteen heen? Ik zal zorgen dat u wordt afgehaald. zal brengen. Nee, dank u. Ik neem de ondergrond en dan ga ik verder wat lopen. Dan kan ik meteen een beetje Londen opsnuiten. Ach, en als ik terugkom, dan ga ik meteen die schrijvers opzoeken. Die, uh, die blad. Ik zeg u, er is geen zin dat woord uit hem te krijgen. Hij leeft in een soort uh, fantasy world. Heeft u dat nooit? Wat? Dat je met fantasie verder komt dan met feiten. Ook dat hebben wij geprobeerd. Zo, hè? We hebben een medium gevonden. Hier uh, staat de Iemand die bijzonder mediumiek is... ...die kan communiceren met geesten... ...zij zo probeert de geest van koning Potentomach op te roepen. Uh, one for Epping, please. We hebben haar op een avond... ...thank you. Op een avond hebben we haar met de mummy opgesloten... ...in een kamer van het bureau. En? Nou, u zult haar straks zien in het kliniek. Dat is dus wat u in Engeland fantasie noemt. I beg your palm. Laat maar. Hoe kom ik in dat ziekenhuis? U neemt de Central Line Eastbound. uitstap in Epping... Dan kunt u het beste verder een, een taxi nemen. U hebt ze toch gebeld dat ik kom? Ja, natuurlijk. Anders zou u beslist geen toegang krijgen. Thanks. Ik kom vanmiddag nog even langs. End of the road, sir. Uh, can't go on. Sorry, sir. Oh, it's all right. Here, keep the change. Oh, thank you, sir. And wait for me, please. Oh, it's all right, sir. Zo, even een eentje lopen. Nou, ik moet zeggen, ze hebben ze in ieder geval goed opgeborgen. Hé, hey, vrolijk welkom. Tom hè? Dat is meest. Af. Af. Verdomme. Down. Out. Shut up. Huh? Op die manier. Dat niet. Af jullie. Oh, dat is een bel. Niet jij. Kom. Open up, police. We houden die verantwoordende honden weg. Sir, so, dat is de minsteed. Sir? Polizie, alsjeblieft. Amsterdam, you've got no jurisdiction here. You're not entitled to operate here. I don't come to operate. Ik kom alleen maar een praatje maken met het hoofd van de kliniek. That's me. Ah, dat komt mooi uit, dokter. Lemmingden. Lemmingden? Maar ik dacht dat is dat... mijn broer. Ah. ah. Heeft Scotland Yard niet gebeld dat ik zou komen? No. Nee. Je leek hem al niet zo vlot. Ik hoop dat het geen beletsel voor u is om mij even te ontvangen. Komt u dan maar binnen. Komt u binnen. Dank u. Vanwaar de belangstelling van de Nederlandse politie, als ik vragen mag. Gaat u binnen. Dank u. Omdat we in Nederland binnenkort zo'n dergelijke kliniek zullen moeten openen, denk ik. Oh, het spijt me dat u moet horen. Ja, het spijt u waarschijnlijk niet dat u de mummie kwijt bent. In the first place had mijn broer hem niet mee moeten brengen. Dat zou ik ook zeggen. En de omstandigheden waren nu niet bepaald ideaal, heb ik begrepen. Ondanks dat er leuke radiopraatje van hem. Wat weet u daarvan? Mijn collega op de Yard was zo vriendelijk in te lichten. Are Limingdon hier? Yes. Yes, he is here. What? Full cooperation, yes. Yes. En waar is in het vervolg dat vroeger? Yes. Het staat zo slordig als ik door de honden word opgegeten. Mm. Yes. De Yard. Dat heb ik begrepen. En? Vraag het u wat u wilt. Zo mag ik het horen. In de eerste plaats, hoe is het met uw patiënten? Ik bedoel, zijn ze aanspreekbaar? Op geen enkele manier. U kunt ze dus geen vragen stellen over wat er gebeurd is? Over de omstandigheden waaronder ze... Geen sprake ze... van. En er komt geen enkele verbetering in hun toestand? Integendeel. Een paar zijn de uitputting nabij. We proberen ze op het ogenblik kalm te houden door hypnose. Medicatie zou te zwaar worden op de duur. En, en ook onder hypnose laten ze niets los? Ze blijven het liedje herhalen. Alleen tast het hen lichamelijk niet zo aan. En geen kans op genezing? ...uitsluitend als wij een tegengif kunnen vinden, denk ik. En daar bent u tot nu toe niet in geslaagd? De beroemdste toxicologen zijn dag en nacht bezig, niets. Ja. Uw broer, de antropoloog, had het in zijn lezing over pijlgif... ...dat door de pygmeën wordt gebruikt. Heeft hij daar verder geen aantekeningen van gemaakt? Nee, hij hield samen met Bleeker een soort dagboek bij... ...een logboek, zoals u wilt... ...maar daarin wordt dat thema niet uitgewerkt. Een logboek? Waar is dat op het ogenblik? Uh. Ik uh, heb het hier. Zou ik het eens mogen inzien? Uh, ik denk niet dat daar bezwaar tegen is. Hier, ja, alsjeblieft. Mm, dank u. Mm. Broeder Jacobus. Mm, mm, mm. Geen orde. Geen antecedenten. Oh, wacht eens hier. Het zieke verhaal van de uitroeiing van de Ossipoteps. Mm. Grote tegenstand. Ja. Ja. Geheel gebroken. Ook ja. vrouwen en kinderen vochten mee. Ja. Geen overlevenden. Ja. Bij de slachtoffers was ook. Bij de slachtoffers was ook een blanke vrouw. Wie kan dat geweest zijn, dokter? Geen idee. Heeft uw broer daar nooit iets over gezegd? Over deze episode heeft hij nooit gesproken. Hè? Nee, dat kan ik me voorstellen. Even kijken hier. Broeder Jacobus zegt niet te weten wie de blanke vrouw kon zijn. Wij waren onze hoede voor de debbes, maar ze hebben niet geprobeerd ons onze buit afhandig te maken. Ja. Verder dagverslagen en nog wat reisbeschrijvingen. Zou ik dit boek mee mogen nemen? Nee, het spijt me, maar. Nee, nee, goed, goed, goed. goed. Ik heb het al gezien. Kan ik de patiënten bezoeken? Ze zijn toch hier, nietwaar? Ja. Ja, u hoort ze niet, want alle ruimtes zijn gecapituleerd. Anders is het hier niet om uit te halen. Ja, dat begrijp ik, begrijp ik. Maar kan ik... Nu? Ja, nu, graag. Ik moet dadelijk nog verder op zitten. Oh, nou, zoals u wilt. Gaat u bang? Oh, neemt u mij niet kwalijk? Ik... Uh... Vergeten, een ogenblikje, alstublieft. En ja, natuurlijk gaat het wel. The patience. Now, he is going to interview other people as well. I know, I know. What shall I do? Don't do anything. Let him go. But, but... Leave him to me, will. You? Okay. Okay. It's your responsibility. Bye. Schoen prettig gehoord. Dat vreselijk. Ik moet er trouwens nu van door. Thanks for your cooperation, doctor. Nou, eens even kijken wat die meneer Blad te vertellen heeft. Misschien word ik daar wat wijs van. Nummer 17c. Ja, hier. Blad uitgeverij. <hums> Blad heten en detective schrijven. Nou. Right, What's in the name, says Shakespeare. I hope, trouwens, that I can take the vliegtuig from 12 to 12. I don't know if I can take the vader Jacobus's last chance. Nah, jongens, shoot us off. Mr. Buck, come in. Bent you in your blood? Gent up here. Turn around, turn around. No jokes, no jokes. jokes. Come on, move. What this? Move, move, move. Yeah. Stichting Missie Werk. Hier Politie Amsterdam. Ik heb u vanmorgen gebeld over. Ja, ja, Jacobus. Nog niet? Dank u. Al nieuws? Net bericht van Schiphol. Is Jaskie al terug? Nee. Ze hebben iemand aangehouden met 13 kilo heroïne. Ja, wat kan mij die heroïne schelen? Hè? Wat is het hier nog altijd een verdomde rotzooi? Nieuws van die zendelingen bedoel ik. Ja, we zijn bezig. Ja, we zijn bezig, we zijn bezig. Zo'n jongen, jongen, jongen. Met zo'n stelletje krikkenmikken word je verondersteld misdaden op te lossen. Moeilijkheden, commissaris? Wat moeilijkheden? Mensen die je naar Engeland stuurt, laten geen donder van zich horen. Beschouwen het maar een beetje als een plezierreisje. Kunnen alleen maar opdrachten doorbellen. Hoor is hij Amsterdam? Ja, als je dan de denkt Schaffens, dat het ja, voor de beste boeren toch, de toch niet zo moeilijk moet zijn. Een dan ogenblikje. Hoor. Ja, eh. Uh, luister je nou of niet? Telefoon voor u, commissaris. Oh. Wie? Engeland. Hé, he, hé. He, het zal tijd worden. Even hier. Hallo. Hallo. Ja, hallo. Hallo. Oh, ben je er eindelijk? Nou, ik hoop verdomd dat je een paar goede aanwijzingen naar huis uh, terug kon brengen. Want uh, ik heb je niet gestuurd om daar een beetje vakantie te gaan houden. Waarom heb je niet eerder gebeld? Je zou toch contact houden. This is Bliss speaking. Uh, oh oh, hello, ja. Uh, yeah. Ja. Yeah. Nou, uh, wat is er? Kan ik Jasky aan de lijn krijgen oh. of uh, is hij alweer ver naar huis? Uh, nee, no. om u te vertellen de waarheid. Ja, als dat zou kunnen, maar wel snel graag. Uh, we zijn hem kwijt. Jullie zijn hem wat? Uh, kwijt, sir. Hij is vanmorgen de stad ingegaan voor een paar interviews... ...zou hier tegen de middag terug zijn, maar hij is niet gekomen. Al onze naspeuringen zijn te vergeefs. Dan gaan jullie een Master de bezoeken. zoeken. Vrij is dat. Jullie krijgen een gast uit Holland... ...en het eerste het beste wat jullie doen is hem kwijtraken. Het is er al net zo'n incompetente bende als hier... ...als ik altijd aan gedacht had. I'm very sorry, sir. Ja, daar koop ik wat voor. Zorg liever dat hij terugkomt. Het, het hele korps is hier op de been, sir. Ja, als je hem niet vindt, dan kost het je je korpus. Daar zal ik persoonlijk voor zorg dragen. Vraag of we kunnen helpen. Wat? Helpen wij. Ja, uh, zeg meneer Blitz, uh, kunnen wij helpen ergens mee? Uh, thank you, liever niet. Wij houden u op de hoogte. Uh. Nee, uh, wacht eens even, Blitz. Uh, denk je dat die verdwijning iets te maken heeft met die, uh, met die zaak waar hij mee bezig is? I think so, yes. Hij was op onderzoek uit. Nou, mooie boel. De zaak begint hoe langer hoe ingewikkelder te worden. En ik moet zeggen, inspector, aan jou hebben we ook niet veel. Uh, sorry, sir. Call op de andere lijn. Ik hou op de hoogte bij, sir. So, jaskie is onvindbaar. Ja, dat had ik al begrepen, commissaris. Hè? Oh, nou, ja. <laughs> Uitstekend gedaan, kerel. Uh, draai zijn nummer eens. Wiens nummer, commissaris? Zijn nummer, natuurlijk, koffer. Van Jasky. Denkt u uh, dat hij al thuis zit dan? Ik denk niet. Ik moet zijn vrouw bellen. Yvonne, die mag toch op zijn minst weten waar de man uithangt. Ja, maar we weten nou ja, juist heen. niet waar hij uithangt. Huh? Bah, ja. verdomd, dat is waar ook. Dat is een donkerbruine boodschap om over te brengen, zeg. Huh? Nou, ik krijg geen gehoor, commissaris. Ja. Gelukkig. Blijft ons tenminste iets bespaard. Nou, ik ga naar mijn kamer. Ik op ben voor bureau niemand van politie, je dat? Ja, het spijt me. De commissaris is voor niemand te spreken op het ogenblik. Goedenavond. Wie was dat? Mevrouw Bojaski, commissaris. Ik word hier krankzinnig. Kaffer, vervloekte kaffer. Ik zeg je nog zo. Ja, waarom oh, belden ze op? eigenlijk? Ze gaat naar Schiphol, commissaris. Haar man heeft gebeld. Hij komt met een toestand van 6 uur aan. Huh? Dit was het derde deel van Drie dode dwergen, een hoorspel geschreven door F.R. Ekmaar en bewerkt door Tom van Beek. Rolverdeling: inspecteur Bojarski Hans Boskamp, commissaris Pusset het zakko van der Made, inspecteur Blis Hans Karsenbarg, Dr. Limmingden, Jules Croiset en brigadier Holeknop Floor Koen. Technische realisatie Leon Dubois en Gerard van Yperen, regie Hero Muller.